Het weer het is droog, temperatuur ligt dicht bij het vriespunt. Overdag raakt het al snel weer bewolkt. Later in de ochtend trekt opnieuw een regengebied over het land. In het westen en noordwesten valt de meeste regen. En het wordt 4 tot 6 graden. Dit was. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Yeah. Is zin in ZFM. ZFM. Met nu de nacht. ZANG de... like a candle and its flame All oh. A day to call me En die, like a candle and its flame, bring back the light. Beleef het ritme van Zandvoort ook op internet. www.zifmzandvoort.nl 9 V F BAM!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 Zingen van geluk, want als ik niks probeer dan kan er ook niks stuk Wil je daaraan achter kijken tot ik alles van je weet met alle mensen Ben gelijke mensen die ik toch vergeet Wil je allemaal laten wennen tot je ook iets in me ziet Wil je langzaam leren kennen maar misschien wil jij dat niet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 Signs, seek it out Makes me feel alive.